Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse vrouw die zondag Tajikistan gewond raakte is uit het ziekenhuis ontslagen. Ze zit nu in een hotel, meldt buitenlandse zaken in Den Haag. De ambassade van Duitsland heeft zich over haar ontfermd omdat Nederland geen vertegenwoordiging in Tajikistan heeft. De echtgenoot van de vrouw werd met drie andere fietsers bij de aanslag gedood. De man die vorig jaar een zelfmoordaanslag pleegde in Manchester Arena, Arena werd vier jaar geleden door de Britse marine gered uit de burgeroorlog in Libië, melden twee Britse kranten. Hij ging aan boord van een marineschip dat Britten evacueerde uit Libië en was er op vakantie toen de gevechten uitbraken. Met de aanslag die de man vorig jaar pleegde op het concert van Ariana Grande vielen 22 doden. De twee mannen die gisteravond gewond raakten bij een explosie in een appartementencomplex in Arnhem zijn overleden, dat meldt de politie. Een derde gewonde ligt nog in het ziekenhuis. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Gevonden sporen wijzen er volgens de politie op dat het mogelijk met de productie van drugs te maken heeft. Mensen met een lage opleiding zouden eerder met pensioen moeten gaan dan mensen met een hoge opleiding. Dat staat in een advies van twee onderzoekers van demografisch instituut NIDI. Laag opgeleiden leven over het algemeen korter. Dus zou het volgens de onderzoekers eerlijker zijn als ze ook eerder met pensioen zouden gaan. Ze stellen voor laag opgeleiden vier jaar eerder te laten stoppen met werken. De man die gisteren in een restaurant in Amsterdam Zuid werd neergeschoten is overleden. Slachtoffer van 62 was een bekende van politie en justitie. Er waren berichten dat hij een baby bij zich had, maar dat bevestigt de politie niet. De schutter is voortvluchtig. En het weer, steeds meer zon, alleen in het noordoosten nog kans op een bui en het is 23 tot plaatselijk 30 graden. Morgen geregeld zon, in het zuidoosten mogelijk een onweersbui en namorgen droog en veel zon en in het binnenland 30 graden.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 Stages, now it's time to turn the pages We're gonna stand in line at night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 mijn papito adelante de mis ojos con una bomba provocante esa boca linda me escara caliente sabe que mi papito adelante de mis ojos een una bomba provocante esa boca linda tua boca linda esa boca linda con bomba provocante esa boca linda tu boca linda esa boca linda esa boca linda me descará.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 Zie FM. Zie He used to talk till the morning In the strangest of places Down on the underground station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 Dis-moi mille fois que j'ai compté mes doigts et hey! goûté papa